Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Ho, ho. Freddy Fontijn met het NOS Journaal. Zeven instellingen voor forensische zorg spannen elk een kort geding aan tegen minister voor Rechtsbescherming Dekker. Ze vinden dat ze te weinig geld krijgen van de overheid. Drie van de zeven instellingen hadden de stap al aangekondigd. De GGZ steunt de instellingen. Ze vinden dat de kwaliteit van de zorg in gevaar is en maken zich grote zorgen over de veiligheid van de maatschappij, de medewerkers en de patiënten, omdat ze met te weinig geld hun werk niet goed kunnen doen. Bij de zeven instellingen zitten zeker 850 mensen in gesloten inrichtingen voor tbs'ers... en voor patiënten die een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. Ook hebben ze zo'n 5500 polyklinische patiënten. Mensen die ernstige feiten hebben gepleegd, zoals zeden en geweldsdelicten. De Duitse politie heeft in Augsburg twee jongens van 17 opgepakt... die ervan worden verdacht dat ze vrijdag een brandweerman hebben doodgeslagen bij een ruzie op straat. Volgens de politie was hij een willekeurig slachtoffer. Hij had ruzie met een groep van zeven jongens gekregen... toen hij met zijn vrouw naar de kerstmarkt was geweest. 150 brandweerlieden hebben vanmiddag in Augsburg hun collega herdacht. In Nederland en Suriname worden de decembermoorden herdacht, vandaag 37 jaar geleden. In Amsterdam was het drukker dan voorgaande jaren. Zo'n 150 tot 200 mensen liepen met fakkels naar het monument voor de 15 slachtoffers op het Waterlooplein. Afgelopen week werd in Suriname zittend president Boutersen veroordeeld tot 20 jaar cel vanwege de decembermoorden. Een Sparta Heracles is geëindigd in 0-0. Eerder vanmiddag heeft FC Utrecht na drie nederlagen op rij weer een overwinning geboekt. Op bezoek bij FC Groningen werd het 1-0. Heerenveen won uit met 3-1 van RKC Waalwijk. En Vitesse Feyenoord eindigde ook in 0-0. Het weer. Vanavond meer wind tot stormachtig aan zee. Verder buien met onweer en windstoten. Morgen ook. Er is veel wind en het wordt maximale graad of 9. Dit was het NOS Journaal.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 GFM Ho ho ho Dit is Kerst met GFM Ho ho ho Ik weet maar, uh, ik heb hard gewerkt, nee, nee, nee, nee niet gezegd, minder Hij heeft gewoon een kachel op uh, 431 graden. Oh, wel lekker, Sander, dankjewel, jongen, ook voor het programma. Het was een drukke periode hier, vanavond, Ook vanochtend al uh, verstraat, van drie uur lang ook uh, Sloof Crossers en zijn eigen programma. Alex Visser en uh, Jeroen van der Brink, ja, en daarna, ja, wel, ook nog Sander, ja. Dan mag ik nog even aanschuiven, even snel ja. En dan straks nog even Rimmy Jam, ja nou ja. Bruis van energie. Aftellend naar het uh, laatste twee dagen van uh, het oude jaar. 30 31 december. Als suggesties draaien vanavond in de show, schrijf ze op, noteer ze en geef ze door ook hier. Wat is er voor deze Roberts? Ik dus helemaal niet eigenlijk, maar de achtste staat bij mij in het gegrift op een of andere manier. 8 maart gebeurde er wat in mijn leven. Nu 8 december ook weer. Ik zag het 8, ja. Love Situation. Voor die Isabel Roberts. Uit het mooie 86. Nee, ik heb niks met cijfers. Het was 0-2 trouwens. Niet vervelend, maar het uh, moet een keer gebeuren. Dus, dus uh, ja, dan mag het uh, wel in het dorp van Zijm. Dan zal ze het ongetwijfeld uh, wel uh, heel stiekem hebben gevierd, denk ik zomaar. We gaan de vlaggen wel uit. Ja, het stond één dag uh, als beste Brabantse club boven PSV. Maar dat is niet meer zo, helaas. Bringing you the rare and royal classics... Nobody else dares to play. This is Royal Classic Grooves with Czar. Ja, Mark Jonker, ik zou zeggen. Het leven gaat door, hè. Je ja, gaat gewoon uh, dinsdag volle moed. Valencia thuis, ja, dat is toch uh, misschien ook wel goed eigenlijk. Ik kan weten het verliezen van Willem 2. Pas uh, van uh, iemand anders, toch? Ja, dat denk ik wel. Maar gewoon dinsdag ruimschoots goed maken met elkaar. Gewoon even overleven in de Champions League. Even nog wat geld binnenharken. Ja, Misschien valt wat uit de oude sok. Kunnen wij uh, misschien ook uh, ja, wat, wat gratis drank krijgen van die overmars in het honk. Nu delicious, my body and soul. Als je wat wil horen, reageren kan, mag altijd www.dancevideo.n Voor ZFM luisteraars 106.9 vanuit Zandvoort, halen in Omstreken. Hartelijk welkom bij ZAR. Deze 8 december. Ik ook hier kwijt op het forum. Heb ook Hans gedaan met een verzoekje, trouwens. En ook Johnny komt met de koffietijd. Nou, kom maar op met die geit. Bellisses, my buddy and Soul En mocht je wat classics in de top 100 willen horen, ik zou zeggen: drop ze op het forum, want wij pikken ze echt daar vanaf, voor. Op 100%. Classic Sunday. The only kind I insist We are dance radio. En vanavond draaien we gewoon ook net als elke zondagavond wat suggesties. Zoals deze bijvoorbeeld, Fashion and Love Calls. Schrijf mee en maak mooie lijstjes voor ons. Zodat we lekker met z'n allen lang moeten praktiseren. Veel moeten discussiëren. Om een lange lijst te gaan maken om ze aan jou te gaan presenteren. Elk jaar ja, staat toch ook wel het hoogtepuntje van het jaar, vind ik, persoonlijk. Of fashion en misschien een suggestie voor. De mooie honderd platen die we voor je gaan voorschotelen hier op het leuke Dance Radio. Dance Radio. En dit is voor ons. Voor ons hier op vorm neergezet: Fantasy. Live the life I love. Dat is uit 83 ons. Dat waren wij nog fris en vooral fruitig? over het hek heen, Hans, dat doen we niet meer. En, dan, uh... en Hans, zeggen we tegen je vrouw. Ik ga echt uh, binnenkort. Heb <laughs> je er nog te goed van, man. Je ramen wassen thuis, want uh, ik heb gehoord dat jij het anders zelf gaat doen voor het uh, kerst en oud nieuw is. Dus ja, ik moet wel even tempo maken nu, hè. En het komt in orde, je weet het. Een man van het woord. We moeten alleen af en toe even een beetje op wachten, Hans. else dares to play. This is Royal Classic Grooves with Zorro. Cindy Hudson's and you keep me up. Suggesties die je misschien wel mee kan nemen naar die classic top 100. Einde van het jaar, live weer vanuit Amsterdam. Een verstijn die we elk jaar met mijn arm omringen. Vanmiddag een verzoekje ook binnengekregen via de Facebook Messenger via Noordwijk kanaal. Onze vriend Johnny. De chips, uh, overigens, uh, ik ze een speciale chips had uh, gekocht. Ik ben wel weer benieuwd uh, wat dat allemaal is, beste man. Hij vroeg een uh, plaatje aan Sar, kun je die even voor meenemen? Nou, die hebben we gewoon even erbij gezocht, beste John. Dance Radio. Prem Lime in Unexpected Lovers. Zo zie je maar. Ja, dan moet je wel voor vrienden met me worden, natuurlijk. Maar Zelfs via Facebook ben ik gewoon uh, te benaderen, ja. Voor de mensen die uh, niet op de hoogte zijn van dat uh, geheel, www.danceradio.n Toets bericht daarin, uh, geef de code even door. En, uh, Ook voor de mensen van ZFM, hartelijk welkom trouwens 106.9 vanuit Halen in Omstreken. op verzoek voor onze Johnny uit Noordwijk. Het mooie Noordwijk op dit moment is het. ijskoud uh, daar. Geen dames met uh, blote benen meer. Nee, dat uh, moeten we even wachten. Maar wel voor hem Lime Unexpected Lovers. En dat uh, allemaal vanmiddag al gestuurd. Ja, zo gaat het. Suggesties voor die uh, classic top 200, jongens. Ik zou zeggen, uh, hij heeft het ook uh, gedaan. John heeft het voorbeeld even gegeven. Hij heeft uh, er tien op het forum gezet. Dus wat mij betreft... Uh, ja, doen we daar wel eventjes ons voordeel mee, hoor. Want uh, die gaan meegenomen worden in die hele lange lijst... en die wordt samengesteld door uh, hoofdpijnbrekende DJ's... van Califat Dance Radio. Misschien wel deze ook. Je weet het dood Steve Arrington... een van mijn favorieten. She just don't know. This is Czar with, with Royal Classic Grooves. vanavond. Ik mag het bekendmaken, he, eindelijk. Het is niet alleen Nauwjasdag, nee. We stonden hier al wekenlang met een schonnebril op. Wat wij al lang is? worden er meer. Het is niet één dag. En weet je waarom niet? Ik ga het je vertellen. En ik ga het je laten horen.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 Okay, we zijn er eind helemaal uit. Het zijn er twee dagen geworden. We mogen het eindelijk beginnen maken, jongen, jongen, jongen. Het grootste geheim hier achter de schermen. Het wordt dus niet alleen 31 december, het wordt ook 30 december. Dus het is van belang dat je wel je tien plaatjes op het forum laat uh, droppen hier. www.deenswidio.ien. We hebben er 200 nodig, jongens. Twee feestdagen achter elkaar 30, 31 december. Mind. Ja, daar hebben we de, de geestelen eventjes laten spoelen hier al. En ik zou zeggen, ja, 200 platen gaan we doen. Heerlijk. Eindelijk. Vorig jaar al heel veel over gesproken de, in de crew, maar... Uiteindelijk, uh, ja...